Zes uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van Teck en Tim Overdien. Drugsmokkelaars uit Latijns-Amerika gebruiken al jaren een simpele truc om drugs Europa in te smokkelen. In Utrechtse wijk, Kanade-eiland, is asbest vrijgekomen. En daarom is een flat met 48 woningen ontruimd. We gaan horen hoe het in die wijk gaat. Eerst het uh, NOS-nieuws van zes uur. Hier is Yuri Stubenitski. Een deel van de Utrechtse wijk Kanaleneiland eiland is dus afgesloten... en een flat met 48 woningen wordt ontruimd vanwege asbest. De gemeente en woningcorporatie Mitros hebben daartoe besloten. Het asbest kwam maandag vrij bij het renoveren van twee flatwoningen. Donderdag werden al vijf huizen ontruimd... en vanochtend kwamen de resultaten van de laatste metingen... en meteen daarna is besloten de hele flat aan de Stanleylaan te ontruimen. Automobilisten mogen de straat niet in... en bewoners van andere flats aan de Stanleylaan hebben het advies gekregen om binnen te blijven. De politie patrouilleert in Kanale Eiland. RTV Utrecht doet dienst als calamiteitenzender. Het Internationaal Monetair Fonds wil geen hulp meer geven aan Griekenland. Dat schrijft het Duitse weekblad Der Spiegel. Als het bericht klopt, dan kan Griekenland in augustus of september... niet meer voldoen aan zijn financiële verplichtingen... en volgt mogelijk een vertrek van Griekenland uit de euro. Volgens Der Spiegel heeft het IMF de Europese leiders in Brussel... op de hoogte gebracht. Op een strooiveld van een crematorium in Appingedam zijn vernielingen aangericht. Monumenten, beeldjes en bloemen zijn kapot gemaakt. Volgens uitvaartverzorger Jarden is er ook een beeldje in een sloot gegooid. Jarden heeft aangifte gedaan. In Ter Apel zoekt de politie met inwoners naar een boa-constrictor. De wurgslang ontsnapte gistermiddag uit een huis in de Groningse plaats. De boa-constrictor is ongeveer 2,5 meter lang. Deze buurvrouw heeft ook meegezocht bij onszelf in de tuin en hiernaast nog in de tuin. We waren met, nou, ik denk, 15, 20 man volgens mij. En niets gevonden, nee. Dus de uh, deuren wel dicht houden, dat is een ding dat zeker is. Maar hij blijft niet echt uh, gewoon binnen, hoor. Je gaat wel naar buiten. De politie roept inwoners van Ter Apel op alert te zijn en uit te kijken naar de BOA Constrictor. Bradley Wiggins heeft als eerste Brit de Tour de France gewonnen. In de laatste etappe, met de finish op de Champs-Élysées in Parijs, kwam zijn gele trui niet in gevaar. De etappe eindigde traditiegetrouw in een massasprint... die werd net als de afgelopen drie jaar gewonnen door Wiggins... en ploeggenoot Mark Cavendish, zijn derde etappe deze Tour. Behalve Wiggins stonden ook op het podium de nummers 2 en 3... zijn land- en ploeggenoot Christopher Froome... en de Italiaan Vincenzo Nibali... en de winnaars van de bolletjestrui Thomas Vecler... de groene trui Peter Sagan en TJ van Garderen... met zijn witte trui als winnaar van het jongere klassement. Beste Nederlander in deze tour was Laurens ten Dam op de 28e plaats. Na de Grand Prix van Duitsland is de Duitse coureur Sebastian Vettel... teruggezet van de tweede naar de vijfde plaats. Hij werd bestraft omdat hij in de voorlaatste ronde... bij een inhaalmanoeuvre buiten de baan terechtkwam. De race op het circuit van Hockenheim werd gewonnen door de Spanjaard Alonso... die zijn leidende positie in de wereldtitelstrijd verstevigde... Als tweede komt nu Jensen Button in de boeken als derde Kimi Raikonen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder. Morgen opnieuw zonnig en iets warmer. Het wordt dan 21 graden op de Wadden tot 26 in het Zuidoosten. En dit is de ANWB-verkeersinformatie op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Staat tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht drie kilometer na een ongeluk. Bij Moordrecht is één reis ook afgesloten.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. In Noorwegen is de aanslag van precies één jaar geleden herdacht. Daar blik we zo druk op terug. En ook zijn we in de wijk in Utrecht waar asbest in woningen is ontdekt. Hier zijn Tom Vathek en Tim Moverdijk. In Utrecht is een deel van de wijk kanalen eiland afgesloten. Een flat met bijna 50 woningen wordt ontruimd omdat er asbest is vrijgekomen. De bewoners van de wijk kwamen er vanmiddag achter dat ze niet meer naar huis terug konden na een dagje uit. Verslaggever Karin Albers is ter plaatse. Er staan nogal wat mensen op de hoek van de Livingstone-laan en de Vasco da Gamma laan Ja, ze mogen niet meer naar binnen. Ik heb gewandeld, dus ik wil gewoon weer naar huis. He. Wat zeiden dus ze tegen u, meneer? Nou, ik mag er niet door. En hebben dus. ze ook gezegd waar u dan maar naartoe moet. Nee. Ik ja. zoek het maar uit. He. En wat gaat u nu doen? Ja, ik weet het niet. Misschien lekker ergens een terrasje opzoeken of lekker uit eten? Nou, dat, lijkt me niet, dat lijkt me niet zo handig. Nee. Het kan nog een paar uur duren, begreep ik. Ik ja. zit hem hier wel ergens neer en dan loop ik al naar huis. Denk ik. Als u er langs mag. Ja. mag. Ook de voet schijnt maar niet meer naar binnen. Nou. U weet nog wel een sluiproute? Ik denk dat ik nog wel wat weet. Ja. ja. ja. Dag mevrouw. Woont u hier... Ja. ja, Dat is niet zo mooi dan. Nee, want ik uh, wil mijn medicijn en mijn kat. Het is wel de veiligheid van de mensen natuurlijk. Dus uh, ja, daar moet je wel adequaat op reageren. Maar het is een paar dagen geleden, is het al vrijgekomen. Dus de afgelopen is dus ook. Ja. Dus een paar dagen geleden was dit ook al. Nou, ja, Ik denk dat ze toch weer grote fouten hebben gemaakt met de asbestsanering. Ik zou je vertellen, ik woon op zelf op de Macapole-lijn. Deze week hebben ze nog asbestsanering, twee verdiepingen onder mij gedaan. Zonder bescherming. Zonder beschermende pakken, zonder iets. Heeft u daar melding van gemaakt? Nee. Woont u hier in de buurt? Ja. Oh jee, dus u mag nu niet naar huis? Nee. En nu? Ja, dat vraag ik mezelf ook af. Maar niemand geeft daar uh, ja, uh, antwoord. Uh. Ik weet ook niet eens wat er aan de hand is. Er is asbest gevonden. Asbest gevonden. En daar kun je kanker van krijgen als je dat inademt. En mensen die daarin wonen, hebben die daar geen last van dan? Je moet allemaal de deuren en de ramen dicht houden. En dan blijft het buiten. Hebben ze die gasten wel gewaarschuwd dan? Via de radio? Via de radio. Ja, nou, dus als ze radio luisteren? Dan zal ik ze maar even waarschuwen, want ze luisteren niet naar de radio. Weet u al wat meer? Komen die medicijnen deze kant op? Uh, nou, we moeten ze ergens gaan halen, op de huisartsenpost. Het die stadion gealgewaard helemaal. Maar ik vind het een beetje belachelijk. Want er lopen genoeg mensen. Ik hoef alleen maar medicijnen mee te hebben. Dan moeten ik een heel stuk gaan fietsen weer. Karin Alberts nog steeds ter plaatse daar in de wijk Kanalen Eiland in Utrecht. In Noorwegen is de aanslag van precies een jaar geleden herdacht. Zowel in Oslo als op het eiland Utoya, waar de rechtsradicale extremist Anders Breivik zijn slachtoffers maakte. Bij de herdenking op Utoya werd eerst een minuut stilte gehouden voor de 69 mensen die daar omkwamen. Wie minder stem, meer minuut stilte. Een meisje dat de aanslag overleefde, zong een lied. Het lied is voor haar vriend die om het leven kwam. Ja, som som farga, himmelen, ook premier Stoltenberg sprak de slachtoffers en nabestaanden toe. Hij blikte niet alleen terug op de aanslag... maar ook op de mooie kant van het eiland. Volgens Stoltenberg is dat de dubbele erfenis van Utoya. Dit wil voor altijd worden... Utæas doble arv. Is schon hetens schige wil u hügen wille. En zoals de Noorse premier afsloot: in de schaduw van de schoonheid wil het onheil rusten. Met z'n allen op het strand, beschuit bij het ontbijt. Het land waar niemand zich laat gaan, behalve als we winnen. Dan breekt acuut de passie los, dan blijft geen mens meer binnen. Het land dwars van de tuteling, een uniform is heilig. Een zoon die noemt zijn vader Piet, een fiets staat negens vijf. We'll I'm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 Als die ballen in de muur en niemand die droog brood eet. Vijftien miljoen mensen op een hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor. Die laat je in hun waarde. 15 miljoen mensen op een hele kleine stukje aarde. Die moeten niet het keurslijf in. Plaatsma en Van Tijn, tijdloze muziek, maar een gedateerde titel 15 miljoen mensen, want vandaag de dag telt Nederland 16.743.445 inwoners. Drugscriminelen uit Latijns-Amerika gebruiken de meest creatieve trucs om drugs Europa binnen te smokkelen. Maar hun laatste truc is eigenlijk een hele simpele. Ze smokkelen via West-Afrika en dat kunnen ze vaak ongestraft doen. Ik ga erover praten met Bram Postmus, West-Afrika-correspondent. Goedenavond. Goedenavond. Um, ja, ho hoe, hoe smokkelen ze die, die drugs dan? De speciale landen en ook nog een speciale drug... Waar, waar ze, wat een favoriete drug is om het op die route te doen? Nou, het gaat in eerste instantie vooral om cocaïne uit Zuid-Amerika. En de reden waarom dat zo toegenomen is, is eigenlijk twee. De eerste is dat het uh, lastiger werd om door Midden-Amerika... en het Caribisch gebied uh, die drugs richting Europa te krijgen... En de tweede reden is dat de markt in Europa enorm gegroeid is. Dus uh, het werd een aantrekkelijk alternatief. En het eerste land waar het is ontdekt, was Guinea-Bissau. Dat is een heel erg klein, ongeveer net zo groot als Nederland. Heel erg instabiel land, een hoekje van West-Afrika met nauwelijks enige staatscontrole, geen kustwacht, maar wel een hele lange kustlijn uh, slecht bewaakt. En het is ideaal voor smokkelaars. En uh, in die landen, je zegt dat is, het is moeilijk te controleren. Weten die landen er wel van? Neemt controle daartoe? Of is het een soort uh, semi-toegelaten iets? Nou. Uh... Als je het specifieke geval van Guinea-Bissau zelf bij de kop neemt, dan zie je dat uh, het leger, wat dus de controles zou moeten uitvoeren, in feite de dienstverlener is geworden van de drugsbaronnen uit uh, met name Colombia. en ook Brazilië, wat een doorvoerland is. Dus uh, het leger verleent eigenlijk hand- en spandiensten en laat zich daarvoor betalen. En worden er wel uh, bij tijd en wijle mensen opgepakt? En, en, en hoe, hoe zijn de, de, de straffen bijvoorbeeld als je daar gepakt zou worden? Nou, er worden inderdaad wel eens mensen opgepakt. Een bekend voorbeeld is het vliegveld van Dakar, waar ik woon. De hoofdstad van Senegal. Uh, er wordt gevlogen tussen Brazilië en Senegal. En daar worden strenge controles op de luchthaven uitgevoerd. Word je gepakt in dat land... wat natuurlijk wel een wat beter ontwikkeld staatsapparaat heeft... dan kun je erop rekenen dat je voor ergens tussen de zes en de tien jaar de gevangenis ingaat. Hoe lang gebeurt het al? Want ik, ik heb er nog niet eerder van gehoord dat dat zo'n oh. makkelijke doel, doorgangsroute was voor drugs. Nou, het is een jaar of... 7 tot 10 aan de gang. Het is eigenlijk het verhaal gaat dat het bij toeval ontdekt is, doordat een vissersman op een eilandje voor de kust van Guinea-Bissau wit poeder op het strand vond, niet wist wat dat was. En uh, toen kwam ineens dus naar buiten het verhaal van, hé, hey, dat is cocaïne, hoe komt dat nou hier? En toen is men gaan zoeken en gaan graven, met name met hulp van de Verenigde Naties die een kantoor hebben voor, uh, voor dit soort zaken, het Office on Drugs and Crime. En toen kwamen we er dus achter dat er inderdaad vanuit Zuid-Amerika op allerlei onbekende landingsbaantjes uh, cocaïne ingevlogen werd en dat vervolgens doorging naar Europa. Waarom is daar niet eerder tegen opgetreden als het zo'n 7 tot 10 jaar al aan de gang is? Het heeft met name met capaciteit te maken. Ik zeg, in landen als Guinea, waar het ook een probleem is geweest, nu iets minder, maar in het verleden wel, bestaat eigenlijk niet echt een functionerend staatsapparaat. En dat maakt het nou juist zo aantrekkelijk om dat spul door te voeren. Want ja, wie gaat dat controleren en al helemaal als onderdelen van dat staatsapparaat gewoon meedoen met die smokkel om dat er geld mee te verdienen van? Europa en met name Amerika, die zijn altijd ook wel aan het zoeken hoe zij dan op hun manier daar buiten hun eigen grenzen ook uh, iets aan kunnen doen. Ondernemen die pogingen? Uh, er worden inderdaad wel pogingen ondernomen. Uh, zeker ook uh, in samenwerking met dat wat, wat ik al noemde het uh, Verenigde Naties uh, Bureau tegen drugs en criminaliteit. Uh, er wordt al heel lang geroepen dat er veel meer aan gedaan moet worden. Want het is natuurlijk... Goed, er wordt wel eens wat onderschept wat vanuit die route via West-Afrika-Europa binnenkomt. Maar er uh, gaat natuurlijk nog steeds veel meer door. Ook onder andere richting Nederland. Dus er moet er inderdaad veel meer aan gedaan worden. Het focus, als je kijkt naar uh, waar men de gevaren ziet vanuit West-Afrika, ligt eigenlijk veel meer op de vermeende netwerken van Al-Qaeda in de in, in Sahara-woestijn. Dus dit is een beetje een ondergeschoven probleem. Al-Qaeda? Ja, in uh, Noord-Mali, uh, zoals je misschien weet, uh, zijn sinds enige tijd uh, radicale islamisten aan de macht. En die hebben banden met Al-Qaeda via Algerije onder andere. En dat heeft uh, de mensen veel meer doen schrikken dan een, een, een doorgaand probleem van cocaïnehandel. En dus zullen de Amerikanen, uh, de, de, de, de anti-drugs-eenheden, uh, zich ook meer manifesteren nu in, in jouw gebied daar? Waarschijnlijk wel, want uh, ja, als er een manier is om de Amerikanen geïnteresseerd te, te krijgen voor een probleem wat zich in een deel van de wereld afspeelt, moet je dat uh, verbinden, helaas zou ik bijna zeggen, met de war on terror. En uh, er zijn aanwijzingen dat islamisten die dus in Timbuktu al die vernielingen hebben aangericht, niet zo lang geleden, inderdaad ook in de drugshandel zitten, want die moeten aan geld komen, en dan krijg je misschien wat meer actie. Is een verhaal wat ongetwijfeld nog veel naar voren zal gaan komen in de komende periode. West-Afrika-horst met Bram Postmus, bedankt. Het komende kwartier gaan we terugblikken op wat er vandaag in Parijs gebeurde. De finish op de Champs-Élysées, Mark Cavendish, was weer oppermachtig in de sprint. Maar voordat die sprint werd aangetrokken, was er een kopgroepje vooruit van elf man. En daarin twee oude Nederlandse rotten: Bram Tankink en de afscheidnemende Karsten Kroon. Joris van den Berg sprak Kroon. Je kon het niet laten, hè? <truimert> <truimert> nee, nee. Ja, de laatste keer de Tour, de laatste keer de Champs-Élysées, dus uh, ik kon niet later, nee. Dus uh, aanschitterend, ah, echt kippenvel. Echt letterlijk kippenvel op jouw uh, oude dag, met al die ervaring? Ja, toch wel. Ik, uh, ik zei gisteren dat, uh, dat ik geen traan zou laten, maar is toch wel een beetje emotioneel. Ja. Ik bedoel, uh, ik ben nu 40 jaar beroepsrenner renner en het is, uh, ja, het is gewoon wie ik ben. En dit is uh, ja, de grootste wedstrijd die je kan rijden en als je dan de laatste dag uh, de laatste dag van je de Tour, dat je dan hier voorop kan rijden, dat is toch wel, uh, toch wel genieten, ja. En al dat gejoel en gejuich en die aanmoediging, het was echt een soort uitzwaaien voor jou, hè? Ja, toch wel, ja. Ah, mooi. Echt mooi. Nog met Bram gesproken in de koproep? Nou, het ging veel te hard, joh. Ik zat echt volledig aan blok, dus... Uh, van het praten kwam niks, nee. Nu wel. Hoe kijk je terug op al die toeren Frans die je hebt gereden? Ja, ik had ervoor geen goud willen missen, dus ik heb... Uh, Zeker dit jaar heb ik er echt van genoten. Het was echt, echt een mooie toer. Uh, uh, ik heb zo'n beetje de, de dieptepunten van mijn leven meegemaakt. Maar ook de hoogtepunten. En het uh, maakt het leven toch de moeite waard. Joors van den Berg een gesprek met Karsten Kroon. Zo goed als zeker dus zijn laatste toerree. Nog met Bram gesproken vroeg hij. Dat was die andere Nederlander die in die kopgroep van Elf reed, Bram Tankink. En uh, ja, die kwam natuurlijk ook langs bij Joors van den Berg. Kon je je niet bedwingen? Nee. Ja, die bedwingen. Hey, ik heb nog een hele, hele toernie in de kopgroep gezeten en vandaag moet voorkomen. ervan komen. En uh, Steven uh, had me vanochtend een beetje opgenuid. Die uh, die getwitterd van uh, Bram al drie weken over dat hij in ontsnapping gaat zitten hier op de champs Ah, uh, Dat moet, moet je toch ook echt eens een keer wel wat proberen natuurlijk. Hoe ging het in die groep? Ja, niet zo goed. Die, uh, ja, dat ging natuurlijk verschrikkelijk hard, maar de rijden niet zo lekker. En op die steentjes hier, uh, dat is ook, dat, je, je bent niet vooruit te branden daar tegen die berg op. En naar beneden gaat het wel. Maar... En iedereen staat gewoon volledig op zijn max en dan is het heel moeilijk om... Met z'n allen rond te draaien en uh, dat, dat zag je wel. En op een bepaald moment moet je er dan af met Kroon. Praat je dan nog even met Karsten? Nee, ja, nee. Ja, op dat moment weet je ook dat het gewoon gebeurd is. Maar ik heb de vorige keer gereageerd op, uh, op Boerkat en uh, Kuczynski. Uh, <coughs> dat was al op de limiet en uh, toen sprongen ze eroverheen. Ik dacht, ja, dat moeten de handen nog even oplossen. Maar, maar uh, ja, dan werd er weer de hele een keer erachter. En dan zie je dat peloton al aan komen stormen. Moet ik zeg, zeggen, nou we die drie mannen nog lang uit uiteindelijk. Maar... Uh, maar je staat toch met een lekker gevoel uit de Tour, denk ik. Nou ja, ik ben in ieder geval uh, tien keer beter dan afgelopen maandag... toen ik nog tussen de auto's reed. En dat is toch wel heel erg prettig. Uh, ja, Daarmee ga je misschien wel een goed naar naastvoer rijden. En, en het, het, inderdaad, je, gaat dan, je sluit toch met een goed gevoel nog wel... Op de. op Ja, een goed gevoel kan ik niet zeggen, maar met een, uh, met een beter gevoel de Tour af. Weinig te klagen dus voor Karsten Kroon en voor Bram Tankink. Andere Nederlanders deden dat wel. In gesprek met Van het Hek. Tom van het Hek, goedemiddag. Goedemiddag, spreek ik met uh, Henk. Ja. Ik wilde even klagen over de tune van Radio 1. Vo voorheen altijd een prachtig mooie tune. Maar Bedo nu klinkt het... Uh, het eerste deel klinkt als een alternatief rockbandje. Ja. Het de tweede deel dat klinkt als uh, BNR Radio. En als ik ergens een hekel aan heb, is dan BNR Radio. <lacht> Tom van het Heck, goedemiddag. Ja, goedemiddag, u spreekt nog even met Wever. Ik luister wel eens naar mezelf, naar die uitzending van nu, maar ik geloof dat ik een van de meest verknipte mensen ben die er bestaat. Ik heb nog een klacht. Ja? En die is uh, Filemon Wesselink. Ja? Die kop wil ik niet meer zien op tv. Op radio doet je het veel beter. Tom Valdek, goedemiddag. Ja, hallo, met Paul-Jan Goedemiddag. Ik wil graag hulde brengen aan uh, Jeroen Wielaert. Kijk, dat is mooi. Dat vind ik een naar. Ik wil eens even stevig klagen over degene die over de website gaat, nos.nl. Wat? Wat? Waar wat? Wat een Urf zit daar, zeg. Ja, ja, uh, vertel ah, even, vertel ik, even. Ik, ik kijk altijd uh, televisie, het wielrennen via internet. Ja. Van de week zitten we te kijken, op zes uur, vlak voor de finish, kap, uitzending stopt. B bij in het via het internet? Ja, joh, belachelijk. Dat hebben ze natuurlijk van tevoren ingesteld. Om zes uur is het wel weer genoeg geweest. Dan willen we allemaal naar huis. Ja. En dan zitten wij te kijken, dag, uitzending. Dus die, van die website moeten ze cao even herzien dat hij gewoon doorwerkt na zes. Gewoon. Ik vind het netjes gezegd van je. Ja. Ik geloof dat ik een van de meest verknipte mensen ben die er bestaan. Tom van Dijk, goedemiddag. Ja Tom, goedemiddag met Go aard. Goedemiddag. Ik erger mij aan uh, het ge gehuilenbalk van het COC. Ja. Ik vind namelijk, je doet aan sport of je doet niet aan sport. Ja. Maar het feit of je homo of hetero bent, dat maakt ja. geen enkel verschil. Nee. Als je dan gaat roepen, ik ben homo, dan kan een ander wel roepen van ik ben hetero en ja. ik ga keer als een bonobo. Tom van Treck, goedemiddag. Ja, met die anders uit Dordrecht. Ja, u mag het zeggen ja, hoor. We gaan over die muziek van, uh, van, hoe heet dat, de kuk? Of de kik? De kik? Ja, die waren gisteren, waren die er, hè? Ja, die waren niet weg te branden van die zender, hè? Wat een klote nummer, dat Simone. <laughs> ja, kan je dat niet meer horen ook? Ik wil daar niet meer mee geconfronteerd worden. Nee, ik, uh, geen kick van Simone krijg jij. Nee, ik wil het niet meer horen, Tom. Oké. Okay. Ik geloof dat ik een van de meest verknipte mensen ben die er bestaat. Tom van Dek, goedemiddag. Hallo Tom. Ja, hallo. Ik uh, bel je al eens vaak op, maar ik vaak... Hoe is het met je, je, je bankpas gegaan? Is dat goed nu? Alles goed, ik heb weer geld genoeg. Oh, ik, kijk, dat is altijd lekker. Geld, lekker lekker me... op. Nee, ik heb niks. Nou, daar raad ik niet op. Ik was uh, helemaal bezorgd dat jij met ja. het lekkere weer niet even een ijsje kon kopen of zo? Dat je, je bankpas ja, uh, niet had. Helemaal top, maar ik wil leuk nieuws vertellen en ik ben eigenlijk de liefde van mijn leven. ontmoet. Kijk, dat is. In Haarlem nog wel. In Haarlem. Ja inhalen nog wel liefde Miranda van Altena wow. nou, kijk eens even <laughs> als je bakbasje dan moet het zeker je bakbasje het ook doen jongen in de begintijd altijd ja. hè ik geloof dat ik een van de meest verknipte mensen ben die er bestaat de meest verknipte mensen ben die er bestaat die er bestaat uh. De verkiezingen hier in Nederland zijn op 12 september en dus nog even weg. Deze zomer doen we het dus vooral met peilingen. Volgens de meest recente peiling, die van Maries de Hond vandaag, zou de SP 32 zetels krijgen. Eerder deze week was er het bericht dat Emil Roemer, de lijsttrekker, zelfs al een lijstje met potentiële ministers zou hebben gemaakt. U kunt vandaag in Aan de lijn dan ook reageren op de stelling... de SP is klaar om te regeren. U kunt ons bellen via het gratis nummer 0800-1121... of stemmen via Radio 1.nl. De SP is klaar om te regeren, dat is de stelling. U kunt reageren door te bellen naar 0800-1121... of stemmen op de website Radio 1.nl. Radio 1 is kort over overzicht. Dag, de laatste etappe in de Tour de France. Een wandeletappe tot aan dat bordje Parijs. Aan het begin van de etappe de gebruikelijke fotomomentjes. En de truien op een rijtje. De gele trui van Bradley Wiggins. De groene trui van Peter Sagan. Vuckler in de bolletjestrui. En TJ van Garderen in de witte trui. En zo gaat de hele optocht langzamerhand straks rambouillet uit... totdat ze in Parijs aankomen. En dan wordt er serieus gekoerst. Dat was twee uur later. Dan gebeurde dat ook eindelijk... En dan zien we dat hele pak aankomen. En gaan we gewoon even staan om de mannen te begroeten hier in Parijs. Het moment voor heel veel renners. En zo komen ze dan één voor één onder ons door hier op de commentaarpositie. Letterlijk op de streep in Parijs. Daar is Steven kruiswijk aan. Staart van het peloton. En ook Luis Leon Sanchez, de ene laatste man in het veld. Dat is de bolletje Strui. Dat is Thomas Verclair. En er staat een mannetje met een bordje omhoog. En op dat bordje staat acht. We hebben nog acht ronden af te leggen op het lokale circuit. Maar altijd is er op dat lokale circuit een groepje dat probeert weg te komen. Dit keer onder leiding van oudje Jens Voogt. En hij is nu toch weer de initiator van een grote kopgroep... die we nu hebben met elf man daarbij. We hebben niet alle namen. Loent is de man voor Saxo Bank. Dan Minaar voor AG Zeg. Bak voor Lotto. Kushinski van Katusha. Dan hebben we Boerkaard van BMC. Jens Voogt voor Radio Shack, Iglinski van Astana. En dan heb ik ook Bram Tankink daar gezien in dat gezelschap. De Nederlander van Rabobank ploeg. Karsten Kroon zat nog even bij die elf koplopers. Werd uiteindelijk dus verkleind tot drie man. Voigt, Costa en Minaar proberen het nog. Maar zoals verwacht, iedereen had het verwacht, het werd een massasprint. Gos vlak in het wiel van Kevinis. Sagan kan het niet bolwerken. Gos kan het ook niet. Gos kan het niet. Het is Kevin Kevinis! Voor zijn derde overwinning in deze Tour de France. Prachtig, de wereldkampioen wint hier de etappe naar Parijs. Voor de vierde achtereenvolgende keer wint hij hier op de streep in Parijs. En daar komt Bradley Wiggins, de winnaar van deze Tour, ze hebben ook deze laatste etappe gedomineerd. Bradley Wiggins in de laatste kilometer op kop voor Mark Cavendish. Cavendish, de wereldkampioen die het afmaakt voor Matthew Goss, voor uh, Peter Sagan. Ik kijk nog eventjes hier, hier hebben we ze staan. Cavendish voor Sagan, Sagan dus nog voorbij Goss. En dan uh, Matthew Harley Goss op de derde plaats. Maar Cavendish doet het opnieuw hoor. Doet het opnieuw hoor en dan Bradley Wiggins. Dus zijn doel is bereikt. Zijn doel was namelijk in het geel ooit Parijs bereiken als baanrenner zette hij dat hele uh, project op touw. En zijn laatste doel vandaag was nadat hij zelf in dat geel dus Parijs bereikt had en in het peloton kon finishen om ook Cavendish nog even de sprint te laten winnen. You know at the end there we hadden had a job to do and we were on a mission from the minute we hit the Champs Elysees to, to finish the job off with Cav and what um, om way to finish. Mission completed. Finish the job off with Kevin. Drie keer Kevin, dus één keer Froome. Die tweede wordt in het eindklassement. En hij zelf, de man die dus het geel naar Parijs bracht... en twee tijdritten won. Kortom, mission completed. Yeah, waren zijn laatste woorden. Bradley Wiggins is de tourwinnaar. Best Nederlander op de laatste dag was overigens Koen de Kort. Die eindelijk in de sprint op de twaalfde plaats. En op dat erepodium naast de gele tradage Wiggins... stond Froome op de tweede plek. Nibali werd de derde. De groene trui ging naar Peter... De, de bolletjestrui naar Thomas Verkleeg. De witte trui naar TJ van Garderen. Beste Nederlander, Laurens Tedam. Hij eindigde op de 28 e plaats in het algemeen klassement. Dan gaan we naar de grote prijs van Duitsland. Iedereen keek naar Vettel, die werd uiteindelijk tweede. Althans, dat dachten ze, want na afloop van die grote prijs... werd hij teruggezet in de stand. Vettel eindigde dus hier aanvankelijk als tweede... achter de Spanjaard Fernando Alonso. Maar kreeg een tijdstraf van 20 seconden door een verkeerde inhaalactie. En werd dus ineens teruggezet naar de vijfde plaats. Button als tweede, Raikkonen als derde. En de Spanjaard Alonso verstevigde zijn leiderspositie in het algemeen klassement. Het Nederlands honkbalteam is vierde geworden op de Haarlemse Honkbalweek. In de strijd om de derde plaats verloor de wereldkampioen... met 4-3 van de Verenigde Staten. Ondanks het missen van de Major League-spelers... was het voor bondscoach Brian Farley een teleurstellend toernooi. Ja, zeker als je kijkt naar de uitslagen. Uh, we verloren van uh, drie van de vier wedstrijden met één punt. En... Uh... In alle wedstrijden hadden we kansen om te winnen. En, uh, wij, uh, ja, de executie op dat moment uh, is uh, teleurstellend. En, uh, ja, en uiteindelijk uh, het gaat het over executie in situaties. En uh, zeker aanvallend waren we gewoon tekort. En zojuist was de laatste uit in de finale. Cuba wint van Puerto Rico. 4 tegen 2. En dan hebben we nog slot tot slot een beach voor die Want Reiner Nummerdoor en Richard Schaal hebben het Grand Slam toernooi van Klagenvoort gewonnen. Laatste toernooi voor de Olympische Spelen. Het Nederlands Olympisch duo. En dat geeft hoop natuurlijk. Won in drie sets van het Braziliaanse koppel Solberg-Araio. Gaan we van de sportnieuwtjes naar de hoofdpunten van het NOS-nieuws? Jury Stubinitski, het is half zeven. Een deel van de Utrechtse wijk Kanaleneiland eiland is afgesloten... en een flat met tientallen woningen is ontruimd. Het gebeurt omdat er asbest is vrijgekomen. Dat gebeurde maandag bij het renoveren van twee appartementen. Sinds woensdag zijn er metingen gedaan... omdat er signalen waren over asbestvervuiling. Donderdag werden al vijf huizen ontruimd. Een schipper van 61 is vanmiddag in Rotterdam zwaar gewond geraakt... door een stroomstoot uit een elektriciteitskast. Hij was net met zijn plezierboot aangemeerd aan de Aalbrechtskade in Delfshaven en wilde met zijn boot aansluiten op de elektriciteitskast. Door nog onbekende oorzaak kwam hij onder stroom te staan. De schipper is met ernstig letsel naar het Maastad ziekenhuis gebracht. En in heel Noorwegen worden vandaag de slachtoffers herdacht... van de aanslagen van een jaar geleden door Anders Breivik. In Oslo en op het eiland Uteja kwamen toen 77 mensen om het leven. In Oslo zijn kransen gelegd door premier Stoltenberg... en koning Harald en koningin Sonja. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Marco Verhoef. Een echte zomerweek krijgen we met temperaturen die nog verder gaan oplopen. Vandaag was het 20 graden. We krijgen nog een koude nacht met in het binnenland temperaturen... rond of net iets onder de 10 graden. En misschien wat nevel of een klein mistbankje. En dan loopt de temperatuur morgen lokaal al op naar 25 graden in het zuiden. In het noorden en noordwesten is het 23 of 24 graden. Volop zon, weinig wind, eigenlijk al prachtig weer. En dat blijft het ook grotendeels de rest van de week... met temperaturen die dan tussen de 26 en 28 graden liggen... Vol op zon, vrijdag wat meer stapelwolken. En misschien dat er dan een eerste onweersbui zich aandient. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks kunt u in Aanderlijn reageren op de stelling... de SP is klaar om te regeren. Dan gaan we het kijken naar de Tour natuurlijk. Want ja, 99ste Tour. 78 jaar lang moesten ze op een wibbelde finalist wachten. Maar 99 jaar, maar dan hebben ze hem toch ook. Bradley Wickens is de eerste Brit in de historie... die de Tour de France op zijn naam wist te zetten. Verslaggever Joors van der Kerkhof trof enthousiaste Britten in Parijs. Applaus voor de renners op een groot scherm. Daar staan ze 200 meter vandaan. Vier mannen die hun masker van Wiggins hebben afgedaan en die hun Kevin uh, is masker op hebben. Oh, he's Kevin it. ja? yeah! yeah! yeah! is voor zichzelf. Yeah! Yeah! <laughs> yes! Vier mannen in gele shirtjes met We Go erop. Ja, Wiggo, Frans-Engelsen uh, door elkaar. Toen de Frans 2012. De Cavendish-maskers zijn eraf. Dat doet hij heel erg goed. Een champagnefles gaat open. Dat doet hij heel zachtjes. Plastic champagne glazen. Er komt nog een glas bij. En hey! Congratulations Cavendish! En Wiggo! Hey, and we go like this, and yeah. really, really, really. yeah. really <laughs> Sorry, French. <laughs> uh, uh, uh, uh, yeah. Vier wat oudere heren, Engelse vlaggen om hun schouders, tranen in hun ogen... ...een petje op met de Engelse vlag erop... ...en praten over hoe mooi dit is. Hoe mooi dit is voor het Britse wielrennen. What a day. Okay. What a day for British yeah. En als ik dan vraag om dat verder uit te leggen, wijzen ze allemaal naar één man die de Tour de France al jaren vol. Absolutely the best day for English cycling. We we have seen many great days on the Wonderful days in the Olympics. These boys have performed indoors and outdoors, but today they have proved they can perform over three weeks. Dat iemand uit zijn land die ronde gewonnen heeft. The hardest race north. The, the most fabulous racing of all. Hij is overal bij geweest. He's been in my heart. Het is in de Pyreneeën geweest, heeft alle bergen beklimmen. For many years I've gone to the Pyrenees, I've gone to the Alps with my sons. I've climbed all the mountains and taught them about this wonderful wonderful race which is called the Tour de France. Ja ook de Alpe d'Huez. Alpe d'Huez. Ja, die Nederlanders daar. Prachtig. Gert Jan Teunissen, maar ook dat je dat daken van tevoren op de berg gaat staan en al die campers en dat je ons Engelsen die daar niet zoveel verstand van hadden dan gewoon helpt. Dankjewel Nederland. Jullie maken echt de Tour de France. Right. My sons hebben climbed that mountain. The most fabulous mountain in the world, but the Dutch make that mountain. They camp on it for a week before we get there. They, they push you up. They help you op. They give you water. The Dutch maken the Tour de France, but the Engelsen hebben nu de Tour de France gemaakt. En Wiggins is belangrijk, maar Cavendish is misschien nog belangrijker voor het Britse wielrennen. But the man who stands out above the is Mark Cavendish. The greatest sprinter in Tour de France history. Vier keer gewonnen op de Champs-Élysées. Dat doet niemand hem na. That's why I've mentioned that. I think so. Look, look at that. Four times on the shortlist, four times, and I don't, I don't think any of us will, will again. They're my heroes. Enjoy your day. Thank you. Thank you. Thank you. Enjoy your day. Het uh, advies van Joris van der Kerkhof aan de Britten in Parijs, en daar sprak. Uh, uh, de gele truidrager Wiggins ook aan de aanwezige mensen... Uh, veilige reishuiswaarts en wordt niet te dronken, zei uh, de gele truidrager. Nou, in Londen, Anne Saanen, goede avond. Goeie avond. Lopen daar de pubs inmiddels vol met mensen die, uh, die proosten en drinken op Bradley Wiggins? Nee, de pubs zitten niet ineens vol met juichende fans. De mensen hossen hier niet door de straten. Wilrennen is gewoon niet zo populair als bijvoorbeeld voetbal... Um, maar het enthousiasme en interesse voor de sport is natuurlijk wel toegenomen. Zeker onder een trouwe groep wielrennerliefhebbers. Anne, we onderbreek je even. De lijn is erg slecht. We komen zo bij je terug. We gaan eerst even naar een voetbalbericht. Ja, want Ron Vlaar blijft voorlopig bij Feyenoord. De aanvoerder van de Rotterdammers leek dus naar Aston Villa te verhuizen. Dat, dat, dat was al rond, uh, hoorde je en zag je overal. Maar de Engelse club liet naar een bezoek van vorige week niet meer horen. Vlaar hakte dit weekend de knoop door. Vandaag vertelde hij het aan de supporters van Feyenoord op de Open Dag. Hoort een bijdrage van Ronald van der Geer. Het vraagteken hing toch een beetje boven het hoofd van elke bezoeker van de druk bezochte Open Dag. Blijft hij nou of gaat Vlaar toch weg? Ik hoop dat hij blijft, maar ja, als hij naar Hester Vella wil, dan moet hij dat doen. Gewoon een hele dragende speler. En belangrijk voor Feyenoord te aanvoelen. dus ja. Nog advies aan Ron Vlaar? Blijven. zelf hield deze week de kaken stijf op elkaar. Ik praat als alles rond is, vertelde hij. Maar er kwam niks rond, want hij hoorde niks meer van Estevilla. Villa. Tot woede ook van zijn trainer Ronald Koeman die zijn aanvoerder een deadline stelde tot maandag. Ja, ik vind wel dat uh, dan is het acht dagen of negen dagen. Dan uh, lijkt me wel voldoende. Je kunt een club niet in het ongewisse laten... maar hij wil zichzelf ook niet in het ongewisse laten. Hij wil duidelijkheid. Nou, dat heeft hij duidelijk aangegeven. Dus uh, we zullen afwachten. En gek genoeg kwam het antwoord van Ron Vlaar vandaag... tijdens een persconferentie voor kinderen nog wel. Na veel vragen over Kaas, Messi en kattenkwaad... stond er een jongetje op die de enige juiste vraag stelde. Dat is een goede vraag. Kijk, Feyenoord, uh, Feyenoord zit sowieso in mijn, uh, in mijn hart en uh, ik heb uh, heel veel meegemaakt en uiteindelijk wil je misschien uh, keuzes maken die anders uitvallen, maar de kans dat ik naar Arsenal Villa ga is, uh, is niet zo groot meer, want uh, ik heb geen zin uh, om aan het lijntje te houden, gehouden te worden. Dus, uh, dus ja, dat uh, de transfer is gelopen van de baan. Willen jullie dat Ron blijft? Ja, en omdat het toch een kinderpersconferentie betrof... buiten nog even onbevestiging gevraagd. Ron, Ron, klopt het wat je zei Dat het van de baan is? Ik was duidelijk, toch? Ja, ik ben duidelijk genoeg. Vond ik ook. En dat vond aanwinst John Gozes ook. Hij zat naast waar tijdens die persconferentie... en keek toch een beetje verrast op. Ik hoor het, ja. Ik, hoor het. ik ga me er uh, niet mee bemoeien. Maar Het was een mooie opmerking. Hoorde, ja. Het is duidelijk dat Ron een hartstikke belangrijke schakel is bij ons. Voor de, voor de hele club is een een uh, uithangbord. Dus, uh, ja, het zou mooi zijn als Ron blijft. Uh, goed, als hij uh, zoiets zegt vandaag, ja, dan uh, is het hoop weer een uh, ja, beetje groter geworden. Ron blijft dus voorlopig bij Feyenoord. Maar het grote publiek wist het nog niet op het moment dat Vlaar gepresenteerd werd op het veld. Presentator Peter Houtman vroeg het maar op de man af. Blijf je nou of blijf je niet? Het antwoord van Ron Vlaar is, ja, ik blijf. En dit is dan de reactie. Het antwoord van Vlaar was overigens opnieuw voor aanwinst Ruud Vormer. Niet omdat hij het niet kon verstaan. Hij hing in de lucht, ten tijde van de uitspraak van zijn nieuwe aanvoerder. En dus was de confrontatie duidelijk, Ron blijft Ruud. Is dat zo? Nou, dat is fantastisch nieuws voor ons. Tuurlijk, we hebben Ron nodig. Echt de aanvoerder, dus uh, ja, daar ben ik heel blij mee om te horen, ja. En tot slot nog even de rust opgezocht bij technisch directeur Martin van Geel. Hij had, logischerwijs, gisteren al de prima. Hij was het beu om te blijven wachten op Aston Villa. Ik denk dat hij daar groot gelijk in heeft. Een grote speler als Ron Vlaar, die hou je niet zo aan het lijntje. En daar heeft hij dan zelf het initiatief in genomen. Dus hartstikke goed. Dat is voor ons goed nieuws. Aan de andere kant moeten wij natuurlijk ook wel beseffen... dat het nog lang geen 1 september is. En die window die duurt nog wel even. En daar kan, kan nog van alles gebeuren. Dus ik kan niet zeggen dat ik het vervelend vind voor Feyenoord. Absoluut niet, want we hebben toch weer hoop dat we hem binnenboord kunnen houden. Daar zullen we ook alles aan doen. We hebben destijds ook al vorige week al gezegd... misschien kunnen we wel weer gaan praten over het openbreken. Verlengen van het contract staan wij voor open. Misschien rond inmiddels ook weer naar deze vervelende ervaring... Voor hem. Maar uh, mag nogmaals, het is nog lang geen 1 september. Dus dat, dat is ook zo. Rotterdam juicht. En dat deden ook de Britten op de Champs-Élysées... voor Bradley Wiggins. Hebben we hebben sprake met Anne Sanne. Goedenavond, Sanne. Anne, je bent er weer? Ja, ik ben er weer. Gelukkig en goed te verstaan. Want het juichen, ja. zei je, in de Britse pubs viel best mee. Er zijn ook andere sporten ja. aan de gang. Het cricket en uh, uh, uh, British Open natuurlijk. Maar je bent wel geweest begrepen, op de wielenbaan, waar Bradley Wiggins heel wat uurtjes heeft doorgebracht. Hoe was het daar? Ja, dat ja, dat klopt inderdaad. Ik was vandaag op de Hearnheel uh, wielerbaan. Daar werden wedstrijden gehouden vandaag. En uh, wat wel grappig is om te weten is dat deze wielerclub... de enige olympische locatie van de Spelen van 1948 is die nog over is. Dus uh, Wiggins is uh, van oorsprong een baanwielrenner. En op deze club is uh, Wiggins dus begonnen met fietsen. Als twaalfjarige jongen heeft hij daar getraind en wedstrijden gereden... En de meeste mensen herinnerden hem zich als een stille jongen... die gefocust was op de wedstrijd. Er waren ook nog echt mensen die hem dus kenden. En daarna, zo schijnt hij dus nog steeds te zijn. En op welke manier kan hij als een model dienen voor al deze jonge mensen... die daar nu misschien ook op een fiets gaan stappen? Nou, je kon het enthousiasme van vooral jonge wielrenners inderdaad uh, goed merken vandaag. Uh, ze zijn door Wiggins prestatie echt onder de indruk... Uh, niemand had het natuurlijk ooit voor mogelijk gehouden dat een Britten Tour zou winnen. En dit laat de jongere generatie zien uh, dat het onmogelijke toch mogelijk blijkt. Dus uh, ze waren zeker door hem geïnspireerd. En, en de kranten en de media, want Wiggins wint dan, Cavendish doet goede zaken... de Olympische Spelen komen eraan waar wielrennen wel eens heel goed zou kunnen gaan doen voor, voor de Britten. Hoe, hoe leeft dat nu al heel erg? Ja, onder de wielrennerliefhebbers wordt er zeker gehoopt op medailles voor, tijdens de Olympische Spelen. Nou, radio en televisie hebben de Tour vandaag wel op de voet gevolgd. De kranten openen vooral met de Olympische Spelen. Um, en met ander nieuws, alleen de Sunday Times heeft Wiggins groot op de voorpagina. Maar ja, dat zal morgen denk ik wel anders zijn. Oké. Okay. Gaan we het uh, zien morgenochtend met name de tabloids, Om te kijken hoe ze die Fransen even met de grond gelijk maken. Vanuit Londen, Anne Sane, dank je. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. I'm acting so distant De Radio 1 Sportsover aan de lijn. Het is nog even de verkiezingen, 12 september, maar in de peilingen neemt het aantal zetels van de SP eerder toe dan af. En partijleider Emiel Roemer schijnt ergens al een lijstje met kandidaat-ministers klaar te hebben. Dat vernieuws kwam van de week naar buiten. Daarom vandaag onze stelling in aan de lijn. De SP is klaar om te regeren. U kunt ons bellen via het gratis nummer 0800-1121 of stemmen op de website radio1.nl. De SP is klaar om te regeren. En u kunt reageren daarop door te bellen 0800-1121 of radio1.nl stemmen. De lijnen staan open. Maar we praten eerst met een politicoloog, een parlementair historicus, een politiek analist aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, Peter van der Heijden. Goedenavond. Goedavond. Als u uh, uh, kijkt naar de golven in de geschiedenis van de politiek, wat, uh, kijkt u, hoe kijkt u dan tegen de stelling van. Vandaag aan op basis van die laatste peiling. De stelling de SP is klaar om te re regeren. Nou, het is lastig om daar vanuit historisch oogpunt wat over te zeggen. Omdat de SP nooit zo dichtbij geweest is. Um, als ik moet reageren op de stelling dan zeg ik nee. Volgens mij is de SP niet klaar. En dat heeft niet zoveel met de geschiedenis te maken. Als wel met het huidige programma. En uh, de, de positionering van de SP. In het nee kamp tegen uh, Europese maatregelen. En als je kijkt dat uh, de, de partijen in het midden allemaal uh, ja mits zeggen tegen Europa en de SP eigenlijk nee tenzij, dan wordt dat heel lastig. Dus dat is het einde verhaal dus meteen. Ik verwacht dat de SP een hele grote oppositiepartij wordt. Ja, ja een op oppositiepartij met, met heel veel zetels. Maar, niet, ja. maar wat is, dat, is dat echt het enige punt waarop u al zegt van op die manier zal de SP nooit kunnen gaan regeren of meeregeren? regeren? Nou, het zal wel uh, heel veel een breekpunt zijn, denk ik hoor. Maar er zijn wel meer punten. De, de SP en de VVD, uh, dat, ja, dat is eigenlijk water en vuur. Hè. Het is het, uh, om het uh, gechargeerd te zeggen, het grootkapitaal en nog het, het echte socialisme. Ja, dat werkt niet echt lekker samen. En uh, ik ben ervan overtuigd dat de VVD hoe dan ook in een volgend kabinet zal zitten. En dat maakt de kans dat de SP erin zit heel klein. Zeker, want die gaan niet samen regeren natuurlijk. Waarom, waarom denkt u dat de VVD zeker gaat regeren? Nou, dat wordt waarschijnlijk toch wel de grootste partij. Als je naar alle peilingen kijkt, kijk, er zijn ook peilingen die de SP uh, de grootste maken. Maar dat, dat is er volgens mij op, uh, maar één op dit moment. Ja, die van vandaag. 32 zetels voor ja. de SP hebben er één bijgekregen. De VVD uh, behoudt dan 31 zetels en die ja. ene zetel van de SP, die komt dan van de Partij van de Arbeid die terugvalt naar 18 zetels. Dat is de ja. peiling van vandaag. Daar hebben we meteen ook het probleem. Uh, dat links, uh, dat is allemaal uh, communicerende vaten, als het af, uh, bij de, de SP erop komt, dan gaat het bij de Partij van de Arbeid af. En de SP uh, zie ik eigenlijk alleen maar regeren bij een kabinet. En dat zit er gewoon niet in. Nee, er is geen linkse meerderheid. Nou, het zou dat nog wel kunnen. Nee hoor. Dan ja. moet je wel echt heel uitgebreid uh, gaan denken dat alles links is. Hè? Dan moet je de ChristenUnie als links gaan definiëren. En ik ben nog van de school... Uh, ik heb nog altijd geleerd dat... De ChristenUnie hoorde bij klein rechts. Die hebben wel wat linksere standpunten... Maar die, die, die passen totaal niet echt bij links. Kijk, GroenLinks wordt gedecimeerd bij de verkiezingen zeer waarschijnlijk. Dan moet je D66 ook nog echt als links zien. Dat is ook nog maar de vraag. Ja... Zo kun je, en als je de, de PVV ook links doet, dan kom je wel aan de linkse meerderheid. Zo kom je inderdaad uh, wel op allerlei uitslagen uit als je lekker gaat rekenen. Als we even kijken naar het momenten wat het SP dan toch op dit moment aan het, uh, aan het bouwen, aan het uitbouwen is. En ook daar het bericht naar koppelt dat Emile Roemer de lijsttrek al een lijstje schijnt te hebben met kandidaat ministers. Is dat slim? Ja, je moet maar voorbereid zijn, hè. Maar uh, de vraag is wat je er verder aan hebt. Kijk, het, het zou uh, heel dom zijn om uh, pas in een heel laat stadium te gaan nadenken over wie je uh, op het plus wil gaan zetten. Dus in, in zoverre is het slim. Maar uh, ik, ik denk dat het prematuur is op zich. En dat heeft niet zoveel met het, uh, het tijdstip te maken als wel met het feit dat de SP uh, in, in, de, in de huidige constellatie niet snel in de regering zou komen. Wie zou erop staan, denkt u? Op die lijstjes. Uh -huh. Nou, ik... Het zou mij heel erg verbazen als iemand als Harry van Bommel er niet op staat. Als minister van Buitenlandse Zaken? Of als minister van Financiën. Daar schijnt hij ook uh, erg veel verstand van te hebben. Al verwacht ik niet dat, een, dat andere partijen de SP de schatkist in handen geven. Maar dat weet je natuurlijk nooit. Um... Goed, nou, we gaan even luisteren naar wat de bellers gaan zeggen. Hoe die gaan reageren op de stelling: de SP is klaar om te regeren. Aan de lijn, Goedenavond. Goedenavond, mevrouw Siepkens. Ja, u mag het zeggen. Ja, ik... Ik ben het totaal niet eens met de deskundige die toen net gesproken heeft. Ik denk dat Nederland heel erg toe is aan de SP in de regering. Een beter Nederland komt er dan voor alle hardwerkende mensen... met een modaal en ondermodaal inkomen. Oudere mensen, studenten, mensen met een uitkering. En mensen die veel te veel geld hebben, die moeten eindelijk eens gaan inleven. Ik denk dat we uh, uitstekende ministers zijn en, geweven door het kabinet. En, dus laat Rutte en Koma heel gauw oprotten. Ja, mag u zeggen, maar nog even, je moet uiteindelijk... een meer Vormen met ook een aantal andere ja, partijen. Dat denkt u, denkt u dat, dat, uh, dat dat lukt? Want dat is ook een beetje de vraag die erachter zit, hè? Ik denk het wel. Ik, als ze maar zo genoeg worden, de SP. En op een gegeven moment, dan gaat de Partij van de Arbeid en de Christenunie wel mee. En misschien nog een paar partijen die dan toch wel beseffen dat ze. Op zo'n manier zoals we nu niet door kunnen gaan. He, met, met dat geld verslinden aan rijke projecten, aan rijke mensen en de gewone mensen die hard werken maar laten barsten. Het wordt heel erg hard tijd voor de SP. Uw standpunt is volledig helder. Dank u wel. Ja. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond met mevrouw Ariane zet Lunteren. Dag mevrouw, de stelling: de SP is klaar om te regeren, eens of van eens? Ik ben daar helemaal niet mee eens. Ik denk inderdaad dat de SP geen coalitie zou kunnen vormen. Ze is veel te behoudzuchtig en reactionair. Met de PVV kan ze niet samen gaan. En ik denk dat op links de P van de A en GroenLinks daar ook weinig voor voelen. Gezien al, zoals uw eerste spreker ook zei, het Europa-standpunt van de SP. Dat is op dit moment fataal. Een ander punt is nog, en uh, uh, uh, u spreekt ook over de lijstjes die de SP zou maken. Ik heb Romer al een paar keer horen zeggen dat hij minister-president wil worden. Dat lijkt me echt een ramp. Hij is inhoudelijk helemaal niet goed. Hij hangt elka aan elkaar van de slogans. En bovendien denk ik dat hij op het internationale veld bij topconferenties echt geen figuur zal staan. Dus ik denk... SP in de regering? Nee, nog niet. Op dit moment zeker niet. Dank u. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond, u spreekt met de heer Van de Rest uit Den Ik ben van de hele oude gede. Ja. Ik vind dat de, PSP, de SP er speciaal goed voor moet zijn. Ik denk ook dat ze het zijn. Als ze genoeg stemmen winnen, dan zijn ze er. En waarom? We moeten af van dat meer, meer, meer, meer, meer. Idioterie van uh, geprivatiseerd, dus met winst, uh, wordt alles goedkoper. Nou, wij, wijs maar één geprivatiseerd bedrijf waar dat is goedkoper geworden in de tijd. En dan ten laatste, de vorige verkiezing zat er één verschil tussen uh, uh, VVD en van de PvdA. En die hebben geregeerd met één zetelverschil. Dus ik denk dat het nu al zo is dat ze die kans lopen. Want eh, VVD die doet niet mee, dus er, er vallen wel anderen in. Oké, okay, dank u wel. lijn, goedenavond. Goedenavond, u spreekt met mevrouw Ekkel. Goedemiddag. Moet u eens dus luisteren, de SP ste die stemt overal op tegen. En ten te tweede... Ze zitten hun eigen mensen af te roomen. Gaan ze ons daarmee ook afromen, zoals hun eigen mensen de helft van hun loon overhouden? En dat geld kunnen ze nog weer van de belasting aftrekken en dat pikt hij ook nog in. Wil zo'n partij regeren? Ik vind het een schande als de mensen daarop stemmen. Die mensen hebben geen weet wat er op momenten in ons land gebeurt. Helder, dank u wel. Aan de lijn, goedenavond. Ja, goedenavond, de is Ricardo. Ik vind het schandelijk als we als regering geld gaan halen bij mensen met PGB's, doodzieke mensen, kinderen met rugzak en dergelijke. Naar mijn mening is de SP het juiste antwoord voor deze crisis. Samen met de Fransen, die ook een socialistische regering hebben, moeten wij deze crisis links Oplossen. En rechtsom hebben we gezien hoe dat gaat. Rechtsom gaan ze nog vliegtuigen willen aanschaffen. Ze willen nog, uh, hoe noemen ze dat, onbemande vliegtuigen nog, wilden ze nog hebben. De JSF wilden ze nog hebben. En mensen met een hele dure woning van een miljoen en nog wat... die mogen rustig hun uh, rente aftrekken. Zo lossen wij de crisis niet op. De SP is er klaar voor. Uw antwoord is helder, uw stelling is helder. Dank u wel. Anderlein. Goedavond. Goedenavond, Goede Goedenavond de Dernier Dag. Eh, ik vind dat Roemers nog niet zo ver is, want als ik Roemers zie, moet ik altijd denken, is het nou Beertje Collacol of Beertje Pennington? Nou, dan gaat het wel erg op buitenlijk. Nou, zo'n lief Beertje is het toch? Wat En ik u denk dan dan niet bij? dat hij uh, ons Nederlands kan vertegenwoordigen in het buitenland. Ik zie dat nog niet gebeuren. Nou, laten we daarbij. Dank u wel. Anne Lijn, goedenavond. Meneer Tom, goedendag met, met Johan Eder het Papendrecht. Ja. Ik ben het eens met die stelling en ik ik hoop dat uh, de SP dus uh, gaat winnen dat de mensen aan de onderkant, die een, een, een heel laag inkomen hebben, uiteindelijk wat meer geld kunnen krijgen om te besteden, zodat de voeding kunnen betalen. En dat daardoor de zorgkosten omlaag gaan. Want elke regering die wil Nederland goed gezond maken, financieel gezond maken, dat is een goed, uh, goed teken. Maar de, de onderlaag die leidt eronder. Dit gaat omhoog, dat gaat omhoog. En die mensen die de voeding niet kunnen betalen, die belanden uiteindelijk in de ziektekostenproblematiek. Uh, Oké, okay, ik dank, ik dank voor u. Ik de mensen adviseren ja. om massaal op de SP te stemmen. Laten we kijken wat de SP nu gaat doen. U, u standpunt is helder. Dank u wel. Dank u. Peter van der Heijden, we hebben een aantal mensen gehoord... veelal vanuit hun eigen ideologie uh, reagerend op deze stelling. Nog even um, uh, vandaag een berichtje in de Spiegel... dat het IMF bijvoorbeeld geen geld meer aan Griekenland wil geven. Stel nou eens even dat een dergelijke ontwikkeling zich nog zou doorzetten... Hè, dus bijvoorbeeld Griekenland uit de euro zou gaan. Zou dat een partij als de SP nog aan een enorme uh, hoop zetels kunnen gaan doen... omdat dat Europa een beetje onder druk komt? Ja, dat zou kunnen helpen, ja. Dat zou voor de SP en de PVV natuurlijk wel een, een, een winstpunt kunnen zijn... Als opeens blijkt dat uh, uh, zeg maar de discussie over Europa de hele andere kant op gaat... ja, dan kunnen ze garen bij spinnen. Dus dat geloof ik wel, ja. En als u de, de luisteraars gehoord hebt, zijn er dan nog dingen bij u opgevallen... waarvan u denkt, nou, dat sterkt mij juist in mijn gedachten, of, of voegt nog iets toe? Nou, wat, wat ik daar nog wel op wil zeggen is... Uh, kijk, een, een aantal uh, bellers... Waren heel duidelijk van wij vinden dat de SP eh, er klaar voor moet zijn. En misschien is de SP daar zelf ook wel klaar voor. Maar mijn stelling is eigenlijk dat de andere partijen niet klaar zijn voor de SP. En dat zal het grote probleem worden. Hè. Hoe, hoe graag mensen ook zouden willen dat de SP gaat regeren. Er zit een, een, ik zal het maar noemen, constructief of burgerlijk midden. Dat niet snel met de SP zal gaan regeren. En dat is het grote probleem voor de SP. In een periode natuurlijk ook dat polarisatie toch wel heel erg zichtbaar is op dit moment in Den Haag. U bent parlementaire historicus. Zou je dat kunnen vergelijken met de periode Den uil van Acht-Wiegel? Ja, toen ging de polarisatie er ook flink op. Dat klopt, ja. En op welke manier zou de SP daarvan kunnen profiteren? Nou, wat ze in ieder geval moeten leren. Kijk, de meester van de polarisatie, dat was de Partij van de Arbeid toen, maar die koppelde het ook aan een enorme arrogantie. Wat de Partij van de Arbeid wilde, dat was wet. En dat moest ook gebeuren. Die bemoeide zich zelfs met de benoeming van ministers van andere partijen. De een mocht wel, de ander mocht niet. Want die waren dan niet links genoeg. Dat soort fouten, zal, de, als de SP überhaupt zover komt in een formatietijd, zal ze die fouten niet moeten maken. Nooit gaan dicteren binnen andere, uh, andere partijen. Dan gaat het ge echt gegarandeerd mis. Helemaal duidelijk. Peter van der Heijden, hartelijk dank voor de deelname. En aan de lijn op de stelling kom reageren. De SP is klaar om te regeren. En we discussiëren vandaag over die stelling. En op de Radio 1 site kon u er ook over stemmen. We hebben een aantal luisteraars gehoord. Maar als we naar de Radio 1 site kijken, dan is de uitslag als volgt. De SP is klaar om te regeren. 44% is het eens met deze stelling. En 56% denkt dat de SP nog niet klaar is voor regeringsdeelname. Na zeven uur gaan we verder en hebben we onder meer de bijdrage van Jeroen Wielaert, de laatste van deze Tour de France, en een hele leuke documentaire over sporten in gevangenschap. Tot zo. Jij gaat naar Your Status is Nice. Your State is nice. Alle bloepers. Ik heb geen idee. Wij gaan het ergens met u over hebben en dat moet nu in mijn scherm verschijnen. Pittige uitspraken. Een romantische film in Iran. Dat zal wel weinig seks hebben, denk ik. Ja, maar dan ken je mij nog niet. En bijzondere momenten van de Radio 1 Sportzomer elke zaterdag in Dit is Radio 1. Heb ik dat al een keer tegen jou gezegd, trouwens? Wat? Jij bent zo. Ik zal je wel eens willen zien. Ik zou het niet doen. Heeft u ook een tip? Mail dan naar sportzomerradio 1nl Ik verdrink in je ogen. Uh, ja, die is leuk. Of twitter. Dit is Radio 1. Ik vind het een randgeval, eerlijk gezegd. En luister iedere zaterdagochtend tussen half elf en elf naar de hoogtepunten van de week in Dit is Radio 1. Het mediaaanbod voor kinderen is enorm en groeit. Het is lastig voor ouders en verzorgers om bij te blijven. Welke websites, programma's, films en games zijn geschikt? Speciaal daarvoor is Mediasmarties ontwikkeld. Mediasmarties is een gratis online gids die u helpt bij het bepalen... welke media geschikt zijn voor uw kind of leerling. Probeer het zelf op www.mediasmarties.nl Dit is Radio 1.